Het weer het is overwegend bewolkt en er staat een matige zuidenwind. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag breekt vanuit het zuiden de zon door. Voor dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Joen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio. And no. I'm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 dat beïnvloedt elkaar. Het heeft ook met energie te maken. Dus als je met iets bezig bent waar nog veel levensenergie in zit en je wordt daarin meegenomen, dan word je zelf ook zeg maar, meer levendig. Omdat je in een hokje wordt gezet in een ja, bejaardenhuis of wat dan ook. En ja, Je raakt daar geïsoleerd. En ik meen dat hier in Zandvoort bewust voor gekozen is om daar een kleuterschool bij de bejaarden te integreren. En de mensen die daar wonen, hoor ik van dat die dat heel leuk vinden, omdat ja, er is weer een ...een uitwisseling met de jeugd. Welk barakbejaardenhuis uh, heb je het over dan? Het, uh, uh, in het... Uh, hoe heet dat? Uh, kostverloren neem mm. ik. De ik ken het ook niet, hoor. Nee, nee. Maar in persoon, want ik uh, ja. doe ook wel het een en ander in het huis in de duinen, maar dat... Het... Ja, dat is een stukje verder. Ja, het, ja, jij bedoelt het huis in de kostverloren. Ja, ja. ja. ja. Dat hebt in een, een, een kleuterschool. Je de ja, okay. ja, is een Of een kinderopvang. Een, een, ja, een opvang, misschien. Ja, ja. ja. Um, hey, dus, uh, maar hoe, hoe doe je dat dan zelf, Remi? Want jij, jij, jij, jij vindt dat uh, een goed idee dat oudere mensen de, de functie blijven hebben. Hè? Meestal is dat het opvoeden van de kinderen en zo. En ook wel uh, adviezen geven en zo. Uh, hoe doe je dat in je eigen leven? Hebben jouw ouders ook een belangrijke rol in de opvoeding van jouw kinderen?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 in, in Nederland heb je enig idee hoeveel mensen in de WO in de rondlopen. Nou, het waren het tien jaar geleden een miljoen, maar misschien is het inmiddels wat meer geworden. Ja, ze hebben wel aardig wat mensen uitgeknepen. Uh, chroni chronisch zieke uh, mensen bedoel ik. Ja, nou, 1,2 miljoen, gok. 6 miljoen. Ja, maar dan heb je ja. het over niet mensen die in de WO zitten. De... Ja, goed, maar dat zegt ja. iets over ons zorgstelsel. Maar nou, wat noem jij een chronisch zieke? Wanneer ben je nog een chronisch zieke?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 gezegd wordt, dan besteden ze geen geld aan hun naar zeggen, innerlijke gezondheid, psychische gezondheid. Ja. Dat is wel een beetje de tendens. We, weet ik niet, ik denk dat het makkelijker is als je wel geld hebt. Ja, het is makkelijker, maar ze doen het nog steeds niet. Is de, is de ervaring, tenminste een, een ja? beetje zwart-wit, ja, ja val, ik ik dat valt. Dat ik ook tegenaan. Ja. Ik, ik, ik kan echt in, heel, in weinig sessies iemand enorme boost geven in zijn carrière bijvoorbeeld. Mensen geven gewoon geen geld aan coaching uit. Nou, als ze zien wat het resultaat is, dan is het maar een fractie van wat het kost en wat het opbreedt. Ja, dat is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 Langzamerhand in de wereld Een ja. van turbulentie, 2012 verhaal enzovoort. enzovoort. Dus dan gaan steeds meer Mensen behoefte krijgen en ze komen ook steeds meer bij hun eigen kern ja. dat, uh, die, die, die, die waarheidsbeleving Die zoeken naar zingeving hè, Waar jij ook over had zeker. Ja, dat gelukkig en, en echt mijn ervaring Maar misschien dat jij het anders ziet uh, Mijn ervaring is dat op het moment dat je echt bij je zingeving komt Dan bijna automatisch Kom je ook bij dit soort dingen als coaching En, en, en nou uh, ja, dat klopt. Dus dat loopt hand in hand maar, maar tussen aanhaling zeker je verdient dat dan ook weer terug als je ja. beter in je vel zit Double dan ben je ook heel makkelijk in staat om dingen in je dagelijks leven te veranderen ja, ja. en ja. dat je niet gaat wachten tot iemand anders het voor je doet precies ja. het is nou niet uh, ik vind het niet simpel hoor moet ik eerlijk zeggen want ik loop nu anderhalve maand met een uh, chronische verkoudheid en ik, wat ik ook doe het uh, gaat niet over en dat is het ja. ik, ik neem ontzettend verantwoordelijkheid maar ik word er helemaal ja. gek van uh, dat het nog steeds jouw over is ja, goed maar dat uh, de is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 een beetje een andere wending en met name het leven van de lieve Newton John ja, wordt volledig overal gegooid als ze in 1992 haar vader overlijdt en tot overmaat van ramp in dezelfde week krijgt ze te horen dat ze borstkanker heeft. Ja, dat is een behoorlijke klap waar je behoorlijk sterk voor die schoenen moet staan om daar bovenop te komen. En nou, gelukkig ontbrak het haar niet aan vechtlust en zij zou naar, na haar genezing een van de mogelijkheden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 nou goed, um, om even terug te komen op uh, dat album. Uh, het album was dus uh, absoluut uh, geïnspireerd uh, door, uh, door, ja, door wat ze allemaal uh, moesten doorstaan. Hè. Je, moet, uh, je moet vechten tegen, uh, ja, tegen, tegen heel veel dingen. Je moet uh, natuurlijk uh, fysiek moet je, moet je heel sterk zijn, maar ook uh, psychisch hè, op dat moment. En um, nou, dat album uh, is uh, door uh, diverse artiesten ondersteund. Zoals uh, Patti uh, LaBelle, Delta Goodrem, En dat zijn ook allemaal uh, overlevers uh, van, uh, van Borst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 als exclusieve Pink Edition opnieuw uitgebracht, om het, uh, uh, uh, uh, om het uh, borstkanker nogmaals een enorme boost te geven, het onderzoek daarna natuurlijk. En uh, oktober is, uh, is door Pink Ribbon uitgeroepen tot uh, borstkankermaand, vandaar dat ik uh, deze belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Olivia Newton-John heb uh, aangehaald. En uh, overigens, uh, Olivia Newton-John uh, die zingt nog steeds en ze ziet er nog steeds uh, prachtig uit. Ik was vroeger als een klein jongetje, was ik geholpenloos verliefd op haar. Hopelessly is niet hopelijk, hopelijk, die <laughs> ja, ja, ja, ja, Daarom zeg ik het ook zo inderdaad. En, uh, maar tegenwoordig, uh, dat is ook wel leuk, heeft zij een... een uh, heeft, zij de Gaia Retreat and Spa in, uh, in Australië. En, um, nou goed, daar moet je maar even op uh, googlen. Het is wel heel leuk om dat uh, album te zien. We gaan in ieder geval uh, nu even luisteren naar een van de mooiste nummers uh, van het laatste album uh, van haar. En dat heet uh, Learn to Love Yourself.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 Um, um, want je kunt niet alles vertellen. Maar wat, wat zijn nou, de belangrijkste elementen? Ontspanning eigenlijk als eerste. Ontspanning. En er uh, zijn mensen die uh, hebben wel vier uur ontspanning voor de tv elke dag. Dat is meer afleiding. Uh -huh. en je hebt ontspanning en afleiding. En dan wordt er wel vaak gezegd van dat is ook ontspanning. Daar ben ik het ook wel mee eens in een bepaalde mate. Zoals ik dan bijvoorbeeld net noemde die uh, uh, aflevering van uh, X-Factor uh, in de UK. Uh, uh -huh. Dan krijg je muziek. Muziek is ook energie. En dan van beetje voor de televisie en dat geeft ook een bepaalde ontspanning, dus ja. het geeft een bepaald gevoel en dat is een fijn gevoel. Dus wat dat betreft kan je dat ook onder ontspanning doen. Ja, en toch vier uur tv kijken, per dag. dat is niet gezond. Dat is dus dat dat aangeven, aangeven. Ja. Waar, waar, waar ja. zit dan het omslagpunt? Nou, ik denk dat we voldoende naar buiten moeten gaan. En dan ja. niet, uh, zeg maar, direct de stad in, maar meer gewoon de natuur opzoeken. En op het moment als je in de natuur bent, uh, laat ik zeggen dat je gestrekt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 Ja, dat heb ik vast gezien. Ja. Maar goed gevend. En ja, en zoek dan die bewegingsvorm die het beste bij past, die het leukste vindt om te doen. Ja. En er zijn genoeg leuke dingen om te doen.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 wandelen, uh, terwijl je dat bijna nooit doet, en dat je dan de dag erna al zitten de Ja, hebt. en dan zeg je van, nou, ik vind het niet leuk, dus ik ga ja, niet wandelen. Ik moet gewoon nooit meer. Ja. Nou, maar mee nee. oh, uh, nou ja. ja, ja. wij vonden het wel leuk, hoor. Oh, goeie aangesproken, Marja. Ja, dat zeg je toch ook. Wij vonden het wel leuk, hoor. Je zou het volgende week weer doen, want daar gaat het over dan, hè? Nou, volgende week niet, maar volgende maand wel, zeker weten. Uh -huh, dat was ja. wel heerlijk het ja. was wel, best wel een aanslag op je lichaam. Ja. ja, die spieren zijn niet geweest. Nee, op zich was het wel weer een stukje, ja misschien zou je zelf moeten, je, dat is wel een grens van verleggend iets ja. waar je jezelf wel weer beter door voelt. Zeker. Ja. Ja. Oké, okay, en de derde? Voeding en aanvulling op voeding. Ja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 Nee. Het is uh, ja, niet, ja, ik weet niet. Ik uh, gaat mij alleen om de uitstraling en de energie. Ja, ja, ja dat is waar. Ja. Oké, okay, we gaan uh, luisteren. Siel A Kiss from a Rose. <tied> Zo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 Uh, daarnaast doe ik uh, ontspanningsbehandelingen, in de ruimste zin des woords. Dus ik maak gebruik van uh, diversiteit aan behandeltechnieken en uh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 hebben als persoonlijke ja, trainer, train of als uh, schoonmaker van huizen. en dus uh, heb ik uh, het nog niet over gehad, hè? Van, uh, dat je ook huizen schoonmaakt, en zo, ja. hè? Misschien ja. Dus kan je daar nog iets over zeggen. Uh, ja...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 Inneemt, dan balanceert het je lichaam. En dat kan op sportgebied, het kan ja, op allerlei gebieden, om je gezondheid ook weer te balanceren. Nou, ik zit maar heel kijken. Volgens mij hebben we weer stof voor nog een uitzending. Maar... Ja. ja, heel interessant. Ik zit echt een uh, mond open te ja. luisteren naar uh, alles wat jij uh, wil gaan brengen. Dus ik hoop dat je binnenkort uh, ons daar uh, meer over gaat weten. Ja, dus het, het is echt een uh, uitzending. Is meer onder hemel en aarde. Ja. Ja. Nou, Remy, we gaan, uh, we gaan eruit. Heel erg bedankt. Uh, je gaat straks nog even een uh, mooi gedicht uh, ja. voor, uh, te dragen. Dus luisteraars, dus blijf uh, luisteren. Ik wil je in ieder geval vast heel erg bedanken. het uh, ja, vond het een interessante uitzending. En, ik wil je uh, voor de uitnodiging bedanken. Okay. Dank je wel. Tot ziens.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 en uh, dat gaat over de kalender 2012. Uh, hiermee leer je jezelf kennen en je leert de kalender kennen. Oké, okay, dus uh, dankjewel. Dat bieden wij ja. graag uh, je aan. En ik ben even kwijt wie nog meer de auteurs uh, zijn van dit... Uh, uh, dat is uh, Peter Tonen, gelijk. Peter Tonen, de beroemde uh, Peter Tone. Die precies. Ja, ja. Ja? Uh, Marike Verkerk uh, en uh, Angelique van Driet. Angelique hebben we natuurlijk ook een uitzending ja. gehad. De versiercoach hè, was dat uh, gewoon. Uh, flirtke, flirt ja, flirtke, flirtke. De flirtcoach. ja. Als, nou, alsjeblieft. <laughs> dankjewel.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 En dan heen voor de voor. Dankjewel. <laughs> gaat toch een stuk sneller, hè, zo met het uh, praten? <laughs> uh, wanneer je op de hoogte wilt blijven van een leuke activiteit in de buurt, dat uh, wordt uh, gelukkig door Mario bijgehouden. Kijk dan op onze agenda, www.inspiratieradio.nl. Nou, dan heeft u activiteiten te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Mail deze dan aan Mario op agenda.inspiratieradio.nl. Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio. Samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. En van Benno Veugen kan ik zeggen dat hij.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 Onbekend. Oh, onbekend en geschreven ja, de onbekend. Dat moet ik ook niet weten. Ja. Wil je er nog iets bij zeggen over waarom je dit wil vertellen? Ja, of heel kort. Het gaat over stilte. Stilte, nou dat zegt genoeg. Wil je het voorlezen? Ja. Wees kant te midden van het lawaai. In de haast en bedenk welke vrede er kan heersen in stilte. Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen.